1 uur, Anok Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA houdt alle Dreamliners aan de grond. De Boeings 787 kwamen de afgelopen dagen meerdere keren in het nieuws vanwege mankementen. Gisteren moest een Dreamliner een noodlanding maken nadat rook in de cockpit was ontstaan. Eerder kwamen al meldingen van een brandstoflek, een gesprongen raam en kortsluiting in een toestel.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 De machtige Amerikaanse wapenlobbyorganisatie NRE verwerpt de wapenvoorstellen van president Obama. Volgens de NRE zijn die een aanval op wapens die alleen brave burgers treft en helpen de maatregelen niet in het voorkomen van drama's. Vooral mensen met een wapen die zich netjes aan de wet houden zouden worden getroffen. De NRE zegt er alles aan te doen om de voorstellen tegen te houden in het congres.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 Het weer, vannacht vrij veel wolkenvelden, lokaal komen mistbanken voor. Het wordt tussen de min 5 en min 10 graden. Overdag droog en geleidelijk steeds meer zon. Het blijft overal een paar graden onder nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Blij te weten dat u nog steeds wakker bent en dat u bij ons bent gebleven in ons huis van de maan. Opnieuw goede nacht. Mijn gast is nog steeds Henk Porg. Ruim twintig jaar geleden liep hij bij een ongeluk een hersenkneuzing op. En de gevolgen van dat niet aangeboren hersenletsel... ervaart hij nog steeds aan den lijve. Hij richtte de stichting Niet Aangeboren Hersenletsel op... die de informatie toegankelijker wil maken... voor de mensen met zulk hersenletsel... en voor de mensen die om hen heen staan. En vanmiddag was hij aanwezig bij een groot congres rondom dit thema in Ede. Enk, um, jij beantwoordt uh, vragen die binnenkomen in het uh, komende uur... en uh, ook bent u van harte uitgenodigd om uw ervaringen met ons te delen. Bent u ook een van die honderdduizenden Nederlanders... die kampen met niet-aangeboren hersenletsel? of is het iemand die in uw naaste omgeving daarmee geconfronteerd is... ook daarover kunt u ons bellen met die verhalen, met die ervaringen. 0800-1121, mail ik naar casaluna.nl en twitter ik kan met hashtag casaluna. En de eerste beller is Ria. Ria, goeienacht. Goeienacht. Ria, jij hebt zelf ook niet aangeboren hersenletsel. Ja, ik ben een van de mensen die uh, daar ook mee rondloopt... Mm -hmm. Maar wat fijn te horen dat er nu eens een uitzending is over dit onderwerp. Nou, we maken hem graag. Ja, fijn. Ma mag ik vragen, Ria, op welke manier jij dat hersenletsel hebt opgelopen? Ja, ik ben een van die malle mensen die geboren is met een foutje in de genen. Ja. Dat brengt met zich mee dat de kleine bloedvaatjes in het hoofd gaan kluwen. En die vaatkluwen die bloeden... Dus ik heb in mijn leven al drie kleine hersenbloedingen gehad... maar daar wist ik niet van. Mm -hmm. Tot men ontdekte een scan gemaakt dat... want ik was ernstig epileptisch geworden op mijn 45ste. Ik ben nu 63. Dat, uh, dat te maken had, die epilepsie, met het in de weg zitten... van een grote vaatkluwe... en dat er een reële kans was op een grote hersenbloeding, en hoe kom je daaruit als je nog leeft? Mm -hmm. Dus acht jaar geleden heeft men besloten mij in Utrecht te opereren, de vaatkluwen te verwijderen, zodat ik een grote kans had, ook nog eens, om niet meer epileptisch te hoeven zijn. En is die operatie geslaagd? De operatie is geslaagd. De vaatkluwe zat in de rechte hippocampus. Ze zouden de hele hippocampus verwijderen. Maar ik ben er twee jaar geleden... met nog een keer een scan maken achtergekomen... dat bij mij de hele rechterkant van het hoofd verwijderd is. En de chirurg heeft mij dat even niet verteld. Hmm. Als, als ik jou verhaal zo uh, hoor, Ria... Uh, uh, heb je er zelf heel erg achter aan moeten zitten. En zijn... Eigenlijk pas laat de conclusies getrokken uh, uit, uit jouw ziektebeeld. Ja, ik woonde in Almere en de neuroloog daar die mij in behandeling had voor de epilepsie. Die uh, vond dat nooit nodig om een scan te laten maken. Hij zei mevrouw Zonneveld, want ik werkte in het Flevo ziekenhuis en hij ook. Hij kwam mee tegen. Hij zei u ziet er goed uit en ach, u mankeert toch niet. En het is te duur om een scan te laten maken. Alsof hij het uit zijn eigen portemonnee moest betalen. Mm -hmm. Henk dus Borg? ik heb tien jaar moeten wachten... Ja. voordat er duidelijk werd wat er met mij uh, aan de hand was. Ja, ik, ik leg het even voor aan Henk Bor, is het goed vindt Ria. Henk, ja. uh, herken jij uh, het verhaal van Ria? Ach, mevrouw, zit ziet er goed uit. Ach, dat kost zoveel zo'n scan. Het gaat wel goed met u. Dat gebeurt uh, helaas veel te veel... Mensen worden niet serieus genomen op hun ja. eigen ervaringen. Op het, de ervaringen van hun partners vaak ook. Um, wordt het toch lakker niet afgedaan. Van, nou, het gaat wel goed en leer er maar mee leven. Ja. Zo heb jij dat ook ervaren, Ria. Dat is zo. Ja. Ik ben aan de kant gezet door mijn echtgenoot... toen ik behoorlijk epileptisch werd. Dus ik, ik berg het ook wel in mijn karakter om het er niet bij te laten zitten en om mij sterk te presenteren. En ik denk dat dat aan de ene kant een groot nadeel is. Hoezo is dat een nadeel? Omdat ik geleerd heb uh, mij sterk te presenteren. Dus ik mankeer niks, klaar. Ja, ja, op die manier. Nee, nee, nee. Ik dacht, ja. sterk presenteren ook naar, naar zorgverleners toe en naar artsen ja. toe. Nee, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, dat is eigenlijk wat jij ook zegt, hè Henk. Ik bedoel, je hebt ook jarenlang uh, uh, gedaan alsof er niks aan de hand was. Ja, je wilt, je wilt meedoen. Je wilt, uh, ja, toch wat is dat toch, hè? Jezelf blijven en ja. proberen weer jezelf op te bouwen... of in ieder geval niet toe te geven dat je ook capaciteiten verloren hebt. Ja, ja. Ria, ja, ben jij ook capaciteiten verloren, zoals Henk dat zo mooi uitdrukt? Uh, ja, ik herken wat meneer uh, zei van de evendurende vermoeidheid. Dat, dat, komt, dat krijgen we gratis mee, ja. met hersenletsel blijkbaar... Ja. Ja. Maar ook omdat ik de rechter hippocampus kwijt ben. Dat was afgesproken. Ze hebben, Ik weet wel van de chirurg dat ze, toen ze mij opereerden... hebben ze nog een grote epileptische, een grote aanval uh, geregistreerd. Ik dacht, je bent onder narcose en dan kan dat niet. Ja, dat kan dus wel. Mm -hmm. En toen hebben ze ter plekke besloten... mij de hele rechterkant van het hoofd maar te verwijderen. Ja. Ja. Dat hebben ze me nooit verteld, dat weet ik pas sinds twee jaar. Maar als je de rechte hippocampus kwijt bent... dan krijg je verschijnselen van mensen met de ziekte van Alzheimer. Dat zijn die mensen die hun huis niet meer terug kunnen vinden. Dus ik verdwaal. Ik verdwaal in een nieuwe omgeving. Dat maak ik me nooit meer eigen. Ik word nee. elke morgen wakker... En dan weet ik weer niet waar ik ben, omdat ik ook in die periode verhuisd ben. Ik moet eigenlijk terug naar waar mijn blauwdrukken liggen van vroeger. Want mijn blauwdrukken van voor de hersenoperatie, daar verdwaal ik niet, daar zit ik in. Maar je, je krijgt geen voorrang, omdat de woningverdeling nu eenmaal, sinds 1995, eruit handen is gegeven van de gemeente en de overheid. En dan kom je bij een grote organisatie terecht en schrijft u maar in. En als je naar Leiden wil, mag je tien jaar wachten. Ja, ja terwijl jij, jij komt uit Leiden begrijp ik oorspronkelijk. Daar ben ik opgegroeid. Ik heb ook in Katwijk gewoond en in Hazerswoude. Als je me daar zet, dan verdwaal ik niet. En hier, ik woon nu in Enes, ik heb 25 jaar in Almere gewoond... Maar het malle is dat ik weet inmiddels... dat mensen zonder dat specifieke hersenletsel waar ik bij hoor... Ja. als wij gaan slapen... dan gaan de indrukken van de dag... die gaan dus zachtjes in het middellange en het lange geheugen. En dat gebeurt bij jou dat niet? Dat gebeurt. Maar wat gebeurt er nou bij mij? Wat ruimtelijk inzicht betreft... wordt bij mij elke nacht... ...de harde schijf gewist. Ja. Want de rechte hippocampus fungeert als een rotonde. Dus ik ben de rotonde kwijt. Ja. Dus de indrukken van de dag... ...die komen bij mij niet op de goede plek... ...in de hersenen terecht. Dus elke morgen moet ik weer anderhalf uur landen... ...voordat ik een klein beetje weet waar ik ben... En dat wordt s'nachts weer uitgegund. Ja. Ria, ik wil even iets, iets voorleggen aan Henk. Ja? Want jij vertelt: uh, uh, uh, ik zou graag teruggaan naar, naar Leiden of naar Hazelswouden waar, nou ja, waar daar ik daar de weg ik ken. Nee, precies. Daarom wil ja? je graag terug. Maar de, de instanties die, die uh, gaan over, over het toewijzen van een woning ja? daar. Die zeggen: ja, mevrouw, we moeten zich inschrijven. En uh, de ja, wachttijd doe, is tien het jaar. Het is ja, hoor. Ja, wacht precies. Maar tien jaar. Is dat. Precies. Henk Boer, is dat ook iets uh, wat jullie vaak tegenkomen? Dit is een voorbeeld, lijkt voorbeeld van een instantie... die niet begrijpen welk probleem er speelt. Nee, klopt. En, en dan is het vaak erg goed... om in ieder geval ook een behandelaar daarbij te betrekken. Een behandelaar die vaak op schrift ontzettend veel, al, veel kan betekenen hierin. Ja? En ook een advies kan uitbrengen hierin. Klopt. Of uh, behandelaars, dan heb ik het over ambulant ondersteuners... die ook daadwerkelijk thuiskomen bij mevrouw om ja? te kijken... Waar, wat, wat, wat is er allemaal ja. aan manco's? Waar liggen u de verbeteringen? En om dan gezamenlijk op te trekken... naar het aanvragen of naar het verder kijken... naar een goede huisvesting daarin. Ten Ria, nou, heb je dat... Ik ga nog één vraag aan je stellen, Ria. En dan ja? wil ik graag ook nog naar een andere ja? bellen. Maar heb je dat al gedaan? Heb je ook ja, een behandelaar nou. al uh, ingezet... om, om uh, ja, nou. die woningcorporatie daarin Leiden te beïnvloeden? Ja, nou, allemaal. Ik heb een rapport van de, de neuroloog die uh, in zijn rapport eindigt met de zin dat hij niet begrijpt... dat ik niet allang terug kan hè, naar een plek waar ik weet waar ik ben. Dan hoef ik niet met mijn oude huisje te wonen. Maar als ik dan uit het raam kijk, dan kan ik mij plaatsen in mijn omgeving. Ja. Het heeft niets uitgehaald. Wat kun je dan nog doen, Henk, als nee. zoiets niets ja. uitgehaald? Nee, werkt niet. Ik nodig mevrouw uit om een e-mail naar ons toe te sturen... En dan kunnen we samen eens kijken of dat we dan misschien iets kunnen bereiken... zonder daarbij ook de belofte te geven dat we dat ook kunnen doen. Ja, of dat we dat dus wel bereiken, ik. want dat is natuurlijk altijd heel moeilijk. Maar ik ja. denk dat we samen misschien uh, wat meer kracht kunnen uitoefenen. Wat hierop. is jullie uh, e-mailadres? Info, apenstaartje n a stichtingnl Het streepje is een tussenliggend streepje. Dus, dus liggend streepje, info, en en n-a-h-liggendstreepje.nl ja. Nee, info. Punt. even kijken, info.nl, ja, info liggend streepje, en dan ja? stichting.nl. Stichting stichting ja, heel goed, ik ga het nog één keer helemaal uh, goed zeggen, Ria. Ja? Info, apenstaartje, n-a-h, liggend ja? streepje, stichting.nl. Stichting.nl, nou, dank jullie wel. Zal nou, ik doen? heel goed, dank je wel, Ria, voor het bellen. Ja. En succes met je, met je strijd om terug te oh, kunnen jou, naar ik, leiden. Ik heb gelukkig in mijn karakter. Ik geef het niet snel op. Nou, alles succes. Dankjewel, je wel, Ria. Dag. Martin, ook jij een goede nacht. Ja, goedendacht, welkom. Dag, Martin. Je hebt een en, vraag aan Henk Bor, he? Ja, heb ik. Uh, dat is het volgende van uh, de stichting, heet niet aangeboren hersenafwijking... Nou had ik al, naarmate nou ik uh, luister, het vermoeden dat, dat die groep behoorlijk groot is... die uh, deze stichting vertegenwoordigt. Mm -hmm. En nou ook vragen of daar ook uh, rekening of in die zin mee gehouden wordt... dat mensen met ADHD zouden die ook onder uh, uh, niet-aangeboren hersenafwijking uh, vallen. Want ik weet namelijk dat ADHD vroeger werd dat MBD genoemd... en dan is dat vrij vertaald een minimal brain dysfunction... En dat is dus vaak een, naar aanleiding van zuurstofgebrek bij de, bij de geboorte. En omdat dat het zo eigenlijk op dat moment zit van ja, niet aangeboren... kijk dan, dan is dat eigenlijk al zo vroeg aanwezig bij die mensen. Ja. Want ik herken heel veel van de dingen die uh, uh, Henk vertelde. Ja. En ook gasten, heel veel overeenkomsten tussen inderdaad het, het gebrek aan zuurstof en zuurstof. En dat zie je ook, hij sprak over de term, je kneuzers, zijn hersens zijn gekneusd. En als je bijvoorbeeld je teen kneust, dan kan die blauw worden. En normaal lood, normaaliter komt dat dit op gang, die bloedcirculatie. Ja. Maar op een gegeven moment dan kan dat ook bij sommige mensen zelfs blauw worden en afsterven. Dus in die zin, het is, het is heel interessant, als je al heel je leven natuurlijk um, met een uh, zuurstofgebrek hebt uh, leeft... Uh, dan, dan, dan is dat ook zo sluimend aanwezig, zou ik zeggen. Het ja. ik... gaat mij helemaal af te remmen met die groep rekening uh, gehouden houden... ook in, binnen de stichting. Ik ga de vraag voorleggen aan, aan uh, onze gast, aan Henk Bor. Uh -huh. Martin, ADHD, uh, hoort dat wat jullie betreft... bij de niet-aangeboren uh, vormen van hersenletsel? Nee, dat hoort niet bij de niet-aangeboren hersenletselvormen. Waarom? Omdat uh, iemand die geboren wordt met een zuurstoftekort... heeft wel heel veel van dezelfde gevolgen... Maar heeft niet de breuk in de levenslijn doorgemaakt. Uh, weet niet hoe het leven daarvoor was, waardoor het door een bepaalde oorzaak nu weer anders is geworden. En bij NH spreek je echt over de breuk in de levenslijn. Ja, dus dat is het verschil. Uh, hoewel er ja, inderdaad veel overeenkomsten ook. zijn uh, als het gaat om, om hoe mensen zich voelen en hoe uh, uh, mensen beperkt worden in hun mogelijkheden. Alleen die breuk in die levenslijn is het onderscheidende. Uh, uh, uh, ...kenmerk. Is er ook voor mensen zoals Martin... ...een, een, een, een vergelijkbare stichting? Voor zover jij weet, uh, Henk? Daar durf ik geen antwoord op te geven. Dat is bij mij in ieder geval niet bekend. Nee. Martin, ik hoop dat je antwoord... Uh, uh, ...afdoende uh, is geweest Ja, heel mooi ja. zelfs, ja, inderdaad. Dat dat eigenlijk de, de breuk, inderdaad. Dat, dat je daarvoor geen... Uh, uh, ...ja, dat je het niet kan associëren met een... Uh, ...dus je merkt, je merkt het minder. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...dat het de meest sluimerende... Is, want het is al heel vroeg natuurlijk... Uh, die, je zou kunnen zeggen, je wordt gezond geboren. Maar omdat je net even die... Het, ja, dan, maar het is wel leuk, want al die, die dingen die Henk dus vertelt... kan ik wel heel erg herleiden naar mensen die bijvoorbeeld uh, migraine hebben. Of mensen die een whiplash hebben. Want een whiplash is bijvoorbeeld ook iets... en je die hersenstam die loopt door naar je rug natuurlijk. En whiplash, die... hoort die bij de niet-aangeboren hersenletsels? Whiplash hoort er officieel ook niet bij. En ook daarbij is het weer zo dat heel veel mensen met een whiplash ook de concentratie, geheugenproblemen hebben, al dat soort zaken meer, um, die sterk overeen komen met mensen met hersenletsel. Maar er is ja, geen aantoonbaar hersenletsel bij mensen met wippers. Nee. Martin, dankjewel voor het bellen. Ik wens je ja, nog een goede nacht. Ja, heel erg bedankt en uh, sterk ook voor de gast. En, uh, en bedankt ook inderdaad voor okay. de, uh, antwoorden. Ja. ja, Dag Martin, goede nacht. Ja, dag. dag Mevrouw Pluim, goede nacht. Goedenacht, dag dag mevrouw, mevrouw Pluim. Pluim. Ik wil uh, even wat vragen. Ja. We hebben een nichtje. Ja. En die is 45 jaar. En die heeft voor vijf maanden terug een Beroerd gehad. Ja. En nou, ze aan de linkerkant is ze helemaal verlamd. Uh, nu is ze bezig in de Gelderse Vallei, daar zit een afdeling van de Klimop. En wat is de Klimop? Dat is een revalidatiecentrum halfweg Anhem, oh ja. aan de Rijksweg. En dan nou moet ze nog zes à acht weken wachten voordat ze daar in aanmerking voor komt, natuurlijk. Want ze krijgt is een gesprek bij de Gelderse Vallei. Daar zit ook een onderdeel daar, hè? Uh -huh. En uh, uh, uh, uh, ja, ze heeft ook geheugenverlies. Yeah. Nou is zij bang dat zij daar niet goed tot uiting komt. Want ze heeft vanuit de Gelderse Verleid, de neuroloog, heeft ze zelf therapie moeten gaan zoeken. Uh -huh. Daar deed de Gelderse Verleid niet aan mee. Nee. En toen is er zo ontzettend... Uh, ja, dan moet ik het uitleggen. Helemaal van de appel zeg maar. Mm -hmm. En nou uh, heb ik ze maandag aan de telefoon gehad. En toen zegt de tante Ko, zegt de, ik heb zo'n geheugenverlies. Want ze hadden haar een heel mooi gedicht gestuurd. Ja. En dan moet ze dat gedicht moet ze pakken. En mm -hmm. dan lezen ze het voor me. Is het gedicht dat weet ze het niet meer. Ja. Maar ook haar man en haar twee kinderen hebben het daar heel moeilijk mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En, en wat zou u willen vragen aan meneer Borg? Nou ja, waar kan zij ergens nog uh, uh, uh, eerder terecht? Want ze wil niet zo lang meer wachten. Nee, nee ze wil werk maken van haar revalidatie. Ja, ze wil eerder revalideren. Ja, dat begrijp ik. Want ze krijgt ook moeilijkheden met het gezin. Ja, uh, Henk. Wat zou jij het nichtje van mevrouw Pluim kunnen aanbevelen? Ja, we hebben helaas te maken met, met de, wacht, de wachtlijsten die er in Nederland eenmaal zijn. En die ja. alleen maar oplopen. Ja. Um, of dat het bevorderlijk is voor mensen met hersenletsel. Daar zijn we zeker van. Dat is zeker niet bevorderlijk. Nee. Een therapie moet eigenlijk zo snel mogelijk gestart worden. Ja. En juist om, om ook dit soort problemen, dus in de thuisfeer, ja. te voorkomen. Ja. Um, er zijn in Nederland gelukkig ook wat meer revalidatiecenters. Ja, mogelijk behoort het uh, uh, ertoe om... om uh, bijvoorbeeld in Nijmegen te gaan, gaan informeren... Of dat, daar, of dat daar een kortere wachtenlijst is... wat ook weer met zich meeneemt dat de reisverstanden groter worden... Ja. en die vaak niet vergoed worden. Ja, maar nee. ze, dus dat... ze mag geen auto meer rijden, niks meer, hè? Nee, nee maar dus... goed, zeg, ze zou wel kunnen revalideren natuurlijk in Nijmegen... en dan ja. zouden haar man en haar kinderen kunnen komen opzoeken. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat, dat, is... dat zou geprobeerd kunnen worden, maar ook zonder garantie op succes natuurlijk. Dat is, ja, uiteraard. Ja. Het is wat, hè? Maar je kunt dus wel, begrijp ik Henk... proberen om op andere plekken... eerder aan de revalidatie te beginnen... als jij het erover hebt om verder van huis te zijn. Bijvoorbeeld. Okay. Als, als het uh, revalidatietraject past... bij, bij um, de aandoening van deze mevrouw... Yeah. En als dat daar ook goed voor is. kijk, je moet ook keuzes maken. Wil ik wachten op het beste revalidatietraject? En Groot-Klimmendaal staat er bekend. Omdat het, ja. het Brain Integration program, waar we het net over hadden, ja. dat dat een erg goed uh, ja. behandeling is. Nou, zij zullen vast weten wat, of dat, dat mogelijk is voor haar dan. Nee. Ja, okay. ja, dus wat dat betreft. Kennis moet dat toch blijven geen... liggen? Dat kan ik niet hier. Nee, nee, nee, nee. Je bent geen arts natuurlijk. Je kent ook niet eh, nee. precies de situatie van het nichtje van mevrouw Pluim. Ja. Nou, hopelijk, mevrouw Pluim, kunt u hier uh, iets mee aanpakken? We gaan ons best. Nou, ik, ik wens u heel veel sterkte en ja. vooral uw nichtje ook, hè? Ja, ik zal het uh, tegen te zeggen. Heel en vriendelijk bedankt. Dank u wel voor het bellen. Graag dag, op Luim. Dag, goeienacht. Dag. Piet, goeienacht. Goeienacht. Piet, wat wil jij vragen? Nou, ik wil niks vragen. Ik wil alleen maar wat zeggen. Want ik heb 19 jaar geleden een hersenen voor gehad. Ja. En uh, alles was herkenbaar het eerste uur, Wat uw gast verteld heeft. Ja. En uh, mijn zoon heeft zo... Eén keer onder woorden gebracht wat me zeer aansprak. En die zei, wat heeft die vader? Mijn vader is een andere vader in hetzelfde lichaam geworden. En daar heeft hij maar gelijk in gehad. Een andere vader in hetzelfde lichaam? Ja, dat je, wel een... je karakter verandert. Ja. Je krijgt een bepaalde eigenschappen waar je mee moet leren omgaan. Ja, ja ik, vind, ik vind het wel een... een... Het is, is mooi, maar ook wel een tragische omschrijving, hè? Ja, ja. ja. Nou, wat vind jij van die omschrijving, Henk? Het is zeker zoals meneer zegt. Um, ik heb een andere persoonlijkheid, ge andere persoonlijkheid gekregen. Ja. Een ander karakter gekregen. En daarmee ben ik qua uiterlijk wel dezelfde persoon. Omdat men het steeds niet aan mij ziet. Um, maar van binnen ben ik wel zeker veranderd. En dat is waar we net ook over hadden. Ja. Die breuk in de levenslijn. Ja. Die, die we, kenden, we kenden allemaal de persoon van vroeger. En die is op heel veel fronten veranderd. Oh, wow. Met de, een, de een bij een ander... Wat, de een wat meer dan de ander. Ja, ja, tuurlijk. Niemand met hersenletsel is hetzelfde. Er zijn mm. allemaal verschillende mensen met hersenletsel. Piet, mag ik vragen uh, op welke manier jij veranderd bent? Wat de grootste verschillen zijn met vroeger? Ik ben... Uh, ik heb uh, enorm veel last van emoties. Ik heb wel eens gekscherig gezegd... begin vorig jaar: Ik hoop niet dat Nederland veel medailles wint... <laughs> met Olympische Spelen. Want elke keer als er wel helemaal gespeeld wordt... Mijn rode trappen over het gezicht. Yeah. En ik, ben, uh, ik heb een heel kort lontje. Mm -hmm. Ik ben wel heel kritisch geworden. Vind ik niet verkeerd nog eens. Maar dan moet je me leren omgaan. Yeah. Dat je geen verkeerde dingen zegt. En, uh, en ik ben... Uh, door mijn werk kwam ik zeer veel op schiphol En ik denk dat ik wel meer dan honderd keer geweest ben. Yeah. Om weer uit te vliegen. Ja. Yeah. Maar als ik er niet naartoe ga, dan raak ik in paniek. Van alle borden en gegevens die op me afkomen. En daar, daar kan ik heel moeilijk mee omgaan. En uh, als ik soms op een bijeenkomst ben... dan ben ik daar een kwartier en zeg ik... heb er gehoord en gezien, wegwezen. Ja, ja onrust, en, en dat doet je geen goed. niet altijd even goed over. Nee, nee. Dezelfde vader in een ander lichaam. Mooi omschreven door je zoon. Piet, dankjewel voor het ja, bellen. Even zien gedaan. En een goede nacht nog. Dag. Dankjewel hoor. Van Piet naar Bruno. Goedendag Bruno. Oh, Goedendag. Hier met Bruno Smit. Bruno. Ja, ik, uh, ik hoorde net dus het verhaal van Henk op de naar zijn uh, uh, er, ervaring met zijn uh, hersenkneuzing. Ja. Ja. En uh, ja, ik, ik ervaar dus exact hetzelfde met ook dus dat je dus uh, die emotionele kant, maar ook dat je, je zo veel zo, je probeert je zo flink te houden. Dat heb jij ook gedaan. Ik het aan andere mensen. Het is met mij namelijk zo geweest. Ik, ik was met 62 ging ik met... Ik ben af 66. Ja. Ik ging met 62 ging ik met uh, p pensioen En ik had altijd graag uh, rijden motor. Dus toen ben ik in mijn eentje een motorreis door Europa gemaakt. En toen ben ik in Tsjechië ben ik door een automobilist geschept. Mm -hmm. Nou, en toen ging het licht dus uit. En toen hebben ze mij dus uh, naar het ziekenhuis gebracht, blijkbaar. Want een week later kwam ik dan dus bij. En ik had dus... Uh, mijn die lag op straat. En ik had vier ribben door mijn longen. Mm -hmm. En, uh, en ik had dus een zware hersenkneuzing... want ik was dus met mijn hoofd de steek een ja. en een lantaarnpaal aangeknald. En ik weet dat dus allemaal... omdat ik dus een jaar daarna ben ik naar het ziekenhuis teruggegaan... om voor mijzelf een beetje uit te zoeken... wat is er nou precies gebeurd? Dat dat het ziekenhuis je niet goed vertelt? Het, het, het, is, het, het is in Tsjechië. Ja, Ja, maar goed. Ik bedoel, in Tsjechië heb je ook mensen die Engels of Duits spreken, ja, lijkt nee. me. En bovendien, ik was ook nog helemaal... Ik weet, ik weet niet eens waar ik was. Mm -hmm. ik, was, ik was. Ik weet eigenlijk alleen nog maar dat ik in de hemel was. Uh, en dat kwam eigenlijk omdat ik dus... Uh, uh, ja, als je daar een beetje bij komt nou, in zo'n coma... En je, er lopen allemaal blonde mensen om je heen... En die in een taal spreken die je dus totaal niet verstaat... Ja, wat denk je dan dat je bent? Ja, Want het ja. laatste wat je weet is dat je dus op de motor zat. Ja. He, dus, maar... Uh, ik ben daarna teruggegaan en met mijn vrouw, dus want die is natuurlijk daarheen geroepen uh, door de, ja, de politie hier dus aan de deur. Om te vertellen dat ik dus uh, in het uh, ziekenhuis lag. Ja. En, uh, maar wat mij dus... Uh, ik ben daarna naar het UMCG hier in Groningen gebracht. Ja. Daar hebben ze me prima behandeld en ik heb een half jaar in therapie gezeten in het beatrix Oort in Haren. Ook vanwege het feit dat dus ik was aan de linkerkant dat ik dus een beschadiging... Ja. Waardoor ik dus uh, mijn spraak dus helemaal uh, vast op straat was. Dat was ik helemaal kwijt. Helemaal kwijt? Ja. Ik had, ben jij die ook uh, kwijt geweest? Echt helemaal? Nee. He? nee nooit. Ja, ja. nou ja, ik, je, je, je hebt woorden in je hoofd. Maar ik kon geen zin er meer van maken. Want mijn kinderen die zeiden tegen mij: Pap, hoor jij wat je zegt? Ik zeg: Ja, ik hoor wat ik zeg, maar ik kan er niks anders van maken. Nee. En voor die tijd kon ik ook. Bijvoorbeeld, ik kwam toen de tijd vrij veel in Zweden. En ik kon vrij jaren Zweeds praten. Nou, dat ben ik helemaal kwijt. Dat heb je ook niet meer teruggevonden, dat Nou, nauwelijks. Dat is... Uh, maar dat, dat is ja, dat, en Engels, ik, ik heb mijn leven lang Engels moeten spreken... omdat ik in de techniek werk. Nou, dat, daar heb ik ook heel lang aan moeten werken... om dat weer terug te krijgen. Ja, ja maar is het inderdaad hard werk? Is dat het uh, misschien wel het, het, een van de beste recepten... om in ieder geval zoveel mogelijk weer terug te krijgen? Jij vertelde Henk, dat, je, dat je je vocabulaire probeerde terug te krijgen. Dat is niet 100% gelukt. Nee, want uh, ik heb ook een, een lichamelijke beschadiging. Ik heb een deel van mijn tong er weer aan moeten naaien... Hm? Wat, wat, gaat er dan ook niet motorrijden Bruno? Ja, nee. motorrijden is hartstikke mooi. Ja, nou dat hoor ik. Als die automobilisten zich maar netjes nee, ja, ja, dat is waar, maar ja, dat is al ja. niet te min. Maar, maar goed, jij, jij, jij hebt uh, dat Zweeds, dat ben je kwijt. Het Engels, dat heb je uh, met Hortijn weer teruggeleerd. Het, het praten gaat weer goed zo te horen. Dat gaat vrij redelijk, maar wat ik dus... Uh, uh, uh, wat mij het meest opvalt is... Inderdaad, de mensen in je omgeving, die hebben... Die, die zien het niet. Die denken, nou, oh, hij is helemaal normaal. Ja, en dat herken en je, je denkt, in het verhaal van Henk Boor. Ja, en je weet dat dat niet zo is. Want ja, je kan je toch niet helemaal uiten zoals je wil. En ja, je bent ook zo emotioneel als de hel. <coughs> Sorry. Ja, dus wat dat betreft herken je veel in het verhaal van Henk? Ja, dat, dat, dat herken ik uh, precies. Uh, als het gaat, uh, Bruno, om de informatievoorzieningen. Ja. Uh, de stichting die Henk heeft opgericht, die stichting Niet Aangeboren Hersenletsel... die zorgt ervoor dat, dat het informatie op een toegankelijke manier gebracht ja. wordt. Zodat ook mensen die uh, uh, uh, misschien iets minder vlot lezen... of, of uh, uh, er moeite mee hebben om, om, om informatie tot zich te nemen... dat op een makkelijke manier kunnen doen. Nou, ik, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik ben een half jaar dus in uh, therapie gezeten, dus in het uh, revalidatiecentrum. Ik was dus niet, ik was dus niet uh, intern, maar ik kon twee keer in de week moest ik daar dus dan uh, langskomen. Ja. En uh, daar heb ik dus uh, de ergotherapieën... Uh, nou, <coughs> sorry, dat hele rijtje, wat Henk er net ook opgenoemd hebt... Al die therapieën, die maak je dus mee. Maar ben je goed genoeg geïnformeerd? Dat ben ik ook benieuwd naar. Uh, nou ja, ik heb af en toe het idee dat dingen je ontglippen... Weet je dat het niet allemaal goed meer op zijn plek terechtkomt? Nee, zou je dan geholpen kunnen zijn bij, bij heldere informatie of, of een, een, een folder of een nou, helder formule? Nou, ik hoorde net een, een info at stichtingnl Ja, dat is wat wij hebben ja. doorgegeven: hè? info ja. at nah stichtingnl ja, Even een mailtje naartoe sturen. Er komt trouwens ook een mailtje binnen van een uh, uh, meneer van de Polkoos van de Pol die zegt: uh, Er staat op de website ook nog een ander adres, info.nah-info.nl. Zet je dat ook? Klopt? Dat. dat klopt ook. Dat, dat, en, kun je dus dat, ook dat, dat is ook een goede. adres. Okay. Dus er zijn twee ja. mogelijkheden om, om uh, ja. uh, contact te okay, zoeken: info.nah-stichting.nl dan... of info.nl. Ja. Die vind ik ook, wel nog wel. Heel goed. Nou, Bruno, dankjewel voor het bellen. Ik ben er ook even kwijt. Dag. En uh, dank voor je verhaal. En een goede ja, dag Ja, Dag. Ja, u kunt nog steeds vragen stellen als u dat wil. Aan Henk Bor. Hij is de oprichter van de stichting Niet Aangeboren Hersenletsel, Maar ook uw ervaringen zijn welkom. 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.nl. En twitter ik kan met hashtag kazaluna. Uh, vorige uur, uh, Henk, liet we een liedje horen van uh, Chris de Burke. Dat je graag uh, mee had genomen naar kazaluna. Uh, nu heel andere muziek, van een ook wat minder bekende zanger, uh, Harry Loco. Ja, klopt. Wie is dat? Ja, Harry Loco. Um, naam zegt het al, Harry is een klein beetje gek, maar het heeft een hart van goud. Um, en gek, dat bedoel ik ook gewoon heel erg leuk. Hij zet zich in voor eigenlijk alles waar positiviteit uit te halen is. Hij heeft uh, vanaf het begin startdatum dat wij gestart zijn met de stichting... Heeft hij zich ook ingezet voor ons? Hij heeft daarvoor een CD uitgebracht. We got to do something. Mm -hmm. Heeft cd... hij ook zelf last van hersenletsel? Hij is? heeft zelf geen last van hersenletsel. Van waar zijn heeft... betrokkenheid dan? Hij kende een jongetje van twee jaar uit, zijn, uit Groningen. Leian. die heeft hersenletsel gekregen. doordat hij in een vijver is gevallen. zuurstoftekort heeft gehad. En die jongen die zou gebaat zijn bij zuurstoftherapie. En uiteindelijk hebben we mede door zijn inzet, um, mede door de media, hebben we ook daadwerkelijk die jongen die therapie weten te geven. En inmiddels is er ook een tweede kindje die een therapie volgt. En daar ben ik hem enorm dankbaar voor. Vandaar dat ik dit nummer heb gevraagd. Harry Loco, we got to do something. In the morning you wake up Although I think you're sleeping Eat your breakfast with juice and eggs While others are creeping You wear your fancy cars and things You act like you're on the world Why do you take it so easily? Are you just too blind to see That our world is going down So much wrong If we want, we can change it all Together we are strong We gotta do something Don't think it's too late We gotta do something To ease the pain and hate Get out of your lazy chair There are problems everywhere Let's get a helping hand Knowing They will understand not alone. You are not alone. We are not alone. How can you sleep at night knowing there's a child in jail? And the real criminals have their own bill. While politicians lie. The innocent die. Stand up now, don't act so shy. Gotta do something, don't think it's too late. We gotta do something to ease the pain and. To end a fight. How long we must go on before we see through the show? We gotta. was Harry Loco, muziek meegenomen door Henk Bor. Hij is de oprichter van de stichting Niet Aangeboren Hersenletsel. Daarover werd vandaag een groot congres uh, georganiseerd uh, in Ede. En u kunt nog steeds vragen stellen aan Henk Bor... of uh, uh, ons laten delen in uw ervaringen met Niet Aangeboren hersenletsel. U kunt bellen 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl. U kunt ook twitteren met hashtag Casaluna. In de mail kreeg ik een mailtje van Jaap Gruid, Henk. En Jaap schrijft, ik luister met belangstelling naar de uitzending. Als 70-jarig gepensioneerde kreeg ik een bijna fataal fietsongeluk... met contusio cerebri als gevolg. Wat is dat? Dat is hetzelfde wat ik heb, een hersenkneuzing. Maar dat is het duurdere woord. Oké, okay, een hersenkneuzing. Helaas schrijft Jaap verder kreeg ik in het kielzochtje van diverse ongelukken nog eens een hersenschudding, een gebroken heup, een gebroken arm en een afgescheurde spier in de voet. En hierdoor ben ik vrij zwaar invalide geworden. Ik rijd geen auto meer, maar door geluk kon ik revalideren in het hersencentrum van de Sint Maartenskliniek bij mij in de buurt in Nijmegen. Ik heb drie kanttekeningen, schrijft Jaap. Eén: mijn vrouw heeft intensief deelgenomen aan de revalidatie en weet als geen ander hoe het werkt in mijn hoofd. Dat is ongelooflijk voor de man. Mantelzorg, dat heeft ook onze relatie verinnigd in plaats van dat we uit elkaar zijn geraakt. Daarin herken ik ook jouw verhaal, ik. Mantelzorg is een ondergeschoven kindje te weinig aandacht voor, maar die hebben het net zo zwaar als de mensen zelf. Ja, en, en, en de truc, om het zomaar onheerbiedig te noemen, is dus ook proberen te begrijpen wat er omgaat in iemands hoofd. Ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is, Ja. ja tweede punt dat uh, Jaap wil maken, uh, ik vervoer me met een lichtfiets met drie wielen. Dat heeft me veel vrijheid gegeven en volgens mij zouden veel meer uh, NAH-patiënten dat kunnen doen. Um, wordt, wordt ook veelvoudig gebruikt. Wij hebben hem ook altijd bij ons op de, op de informatiemarkt staan um, in Wageningen op, tijdens een Dream Day festival. Een Twans mogen... festival? Ja het NH Dream Day Festival. Dream Day Festival? Dus, ja, dromen met hersenletsel. Dat is toch iets wat, wat iedereen doet feitelijk. Ik wil veranderen. Hoe ga ik dat doen? Je hebt allerlei gedachtes. Uh, dus vandaar onze naam, NH Dream Day Festival. En daar staat een, uh, een bedrijf die daar ook daadwerkelijk de fietsen laat testen. Dus dat is een zeker goed... Uh, uh, Um, ja, initiatief. goede aanvulling van die meneer. Ja. Ja, ja, want dan kun je inderdaad wat vrijheid uh, herwinnen. En dan het laatste punt dat hij maakt. Uh, na de eerste jaren van rouw uh, kun je het weer heel goed bij jezelf krijgen... als je je probleem erkent. Dat is de basis om opnieuw te starten. Ja. ja. Daar ben je ook het levende bewijs van, hè? Jaap dus, uh, dank, uh, dank voor de mail. Dan gaan we naar mevrouw Brinkhuis. Goeienacht. Ja, nacht. Mevrouw Brinkhuis, wat zou uh, ja, u willen ik vragen? Ik wil vraag over mijn zoon. Ja. Hij heeft een ongeluk gehad. Hij zat op een terras te eten met zijn vrouw. Komt er uit het niets een dronken chauffeur het terras oprijden. Hij komt onder de auto terecht en zijn vrouw komt op de motorkap terecht. Dat is nu zeven maanden geleden. Maar hij is nu nog steeds, hij is wonderbaarlijk ervan afgekomen eigenlijk... Maar hij heeft nog steeds het verlies van zijn smaak en de reuk. Zou daar iets aan te doen zijn nog? Ja, dus, dus de vraag is eigenlijk die u wil stellen... komt dat uh, smaakvermogen en het reukvermogen van uw zoon... nog terug na een hersenbeschadiging? Ja. Um. Hij heeft uh, 15 hertingen in zijn hoofd gehad en een hersenkneuzen. Dat is de vraag, inderdaad. Na 15 hechtingen en een hersenkneuzing. Uh, enige idee, Henk? Dat is natuurlijk koffiedik kijken. Maar mensen die hersenletsel hebben... Ik weet niet hoe lang dit geleden is. Zeven bij... maanden. Um, ja, de verwachting is niet al te hoog daarin. Maar ja, goed, ik ben wederom geen arts. Het is heel erg moeilijk te zeggen. Ik ken de situatie niet inhoudelijk. Dus ik durf eigenlijk ook geen uitspraak over te doen. Nee, maar de, de nee, nee. verwachting Misschien ligt niet hoog, zeg Los van hebben. Ken je andere gevallen? Ja, het is, een, het is zeker veel voorkomt iets. Ja, Smaak- en ja. een, een reukprobleem. Ja, maar je zegt de kans is niet heel groot dat dat terugkomt. Oh, we, ja. zijn, we zijn een bepaalde periode verder. Dus je bent zeven maanden verder. Maar goed, ja. de, de ernst van de situatie is denk ik bepalend voor het geheel. En, en dat, zou, dat zou mij te ver gaan om daar een goede. goede uh, um, dus Omdat om, om zonder mijn kennis te, als, als niet zijnde arts. Nee, je wilt daarom... niet op de stoel van de dokter. Nee, daar ben dat wil ik zeker niet doen. Dat nee, kan nee, ook niet. Nee, nee, nee. Okay. Mevrouw Brinkhuis. Ja, helaas. Ja, ik uh, wens u okay. zoon sterkte en u ook. Ja, oké, okay. merci hoor. Goedendag nog. Bedankt. Ben De Haan, goeienacht. Goedendag. Ben, welke vraag ja. wil jij stellen? Nou, ik heb geen vraag. Je hebt een verhaal. Ja, eh. Uh... Met een paar, paar dingen erbij. Uh, Krijg ik? Een jaren geleden kreeg ik een uh, zware hersenbloeding. Naar de AMC. Ik heb uh, tien dagen in coma gelegen. Tenminste, ik was niet bij kennis, laat het zo zeggen. Mm -hmm. <laughs> en uh, toen ik bijkwam, nou, toen uh, was ik uh, links verlamd. Of ik kon daar niks mee. Ja. Uh, ik had moe moeite met praten, met name met woorden uh, die bekend zijn uh, bij het begin met kotschip. Yeah. Daar heb ik problemen mee. Uh, ik kreeg toen wat re revalidatie in het ziekenhuis. Maar het werd mij pas duidelijk hoe erg het was toen ik de foto's van de MRI kreeg. kreeg. Yeah. En dat, dat zijn plakjes in feite, die ze maken. Mm -hmm. Nou, uh, toen bij de tiende foto of zoiets komt er in één keer. Er schijnt een foto met in het midden een, een zwarte vlek van een, een, een, een, bijna een tennisbal groot. Mm -hmm. Dat is dus de, de, het bloed, zeg maar. Ja. Yeah. De bloeduitstorting. Ja. Yeah. Maar goed, ik ben dan verder gaan met de revalidatieziekenhuis. En. Uh, dat ging nog redelijk ja. goed, ja. Uh, meid omdat ik zo een beetje eigenwijs was. Als, uh, als ik uh, in bed lag en uh, de, de vervlegers of de ver waren niet in de buurt, dan stapte ik uit bed en ging kniebuigingen doen en dat soort dingen. Ja, u, u zit er een beetje vaart achter, hè? Ja. Yeah. Uh, op een gegeven moment zei ik tegen de vervlegers, ik wil uh, gewoon een ochtendkrant, want ik moet weer leren lezen en uh, met taal bij, bij spijker blijkbaar mm -hmm. en ging ik puzels oplossen. Ja. Nou, dat doe ik nu nog hoor. Gelukkig. <laughs> um, nou, uit de ziekenhuis. Nou, het eerste wat je krijgt mee te maken, dat is dat je naar een GGZ-instelling moet. Mm -hmm. uh, want er moet ook iets met mentaal. Je verandert ook, emotioneel gezien, bijvoorbeeld. Ja. ja. Nou. Uh, de eerste keer dat ik uh, in mijn eigen wijsheid op de fiets stapte. Ja, na 100 meter viel ik om met de fiets. Toen ik een bocht omging, want met rechts trok ik de hard en dan kon ik met links niet. Uh, niet, uh, niet corrigeren. Niet corrigeren. Nee. Maar. Daarna pakte ik uh, de oude contacten weer op. Weer op. En dan, dat, wel, dat was mijn grootste tegenvallen. Constateerde ik na een paar maanden. Dat was dat Jan Alleman. met wie je goed uh, bekend was en met wie je had gewerkt. dachten allemaal van: hij heeft de hessenbloeding gehad. is hij coma geweest. hij kan niks meer. Terwijl jij de kant aan het lezen was, aan het fietsen was en noem maar op. Ja, hij kan niks meer. Dus eigenlijk uh, werd je onderschat uh, uh, door de mensen uit je omgeving. Je was een beetje afgeschreven, als het ware. Ja, uh, ja. Henk Bor, uh, is dat ook een verhaal wat jullie vaker horen? Dat mensen niet ja. meer serieus genomen worden. En dan is het met name de onbekendheid van, van het letsel. Dus niet weten ja. wat, wat een beroerte met iemand doet. Niet weten wat, uh, wat, wat hersenletsel met iemand doet. En dat al gauw eng vinden of gauw vermijdend vinden. Laten we hem maar niet te druk maken. Ja, en dan zegt Ben de Haan... ik wilde de krant lezen, ik wilde puzzelen, ik wilde fietsen... en mensen zeggen eigenlijk... nou, nou, je hebt een hersenbloeding gehad, dat is niet de bedoeling. Het vertrottelen. Ja, misschien het vertrottelen, maar tegelijkertijd ook het niet meer serieus nemen... hoor ik in jouw woorden, Ben. Ja. Er is een soort angst bij die mensen... van... We, uh, uh, ik was voorzitter van een woningbouwvereniging in ja. Amsterdam. En dan merkte je merkte meteen van uh, komt u dat nog wel? Je wilde weer voorzitter worden, maar er werd aan getwijfeld of, of je uh, ja. dat nog wel aan zou kunnen. Ja. Ben je wel weer voorzitter ja. geworden trouwens, Ben? Nee, nee. Nee, nee. nee. Uh, ik had andere banen ook. Uh, ik was betrokken bij uh, uh, met twee andere uit Amsterdam bij de opzetten van de wereldtentoonstelling in Lissabon. Mm -hmm. uh, we waren uitgenodigd bij de NAVO voor het uh, bedenken van herbestemmingen voor uh, uh, NAVO-treinen in Italië en Spanje, noem maar op. Mm -hmm. Dat was allemaal weg. Want wat kon wat ben... je niet meer. Nee. Want je had een hersenbloeding gehad. Ja, hoe, hoe Henk Borg, kun je mensen uh, die een hersenbloeding gehad hebben, hoe kun je die... Stimuleren in dat ze, dat ze snel willen revalideren. In plaats van afremmen. Want dat doen ze dus een beetje. Of dat deden ze een beetje in de omgeving van BNH, zo te horen. Nou ja, ik, ik, ik kan zeggen dat, dat, dat in mijn eigen geval. en ook in heel veel andere gevallen. er ook een, een zelfoverschatting is van capaciteiten nog. Het niet meer goed kunnen inschatten. wat, wat nu daadwerkelijk nog je, je capaciteiten zijn. Je weet dat je heel erg veel wilt. Je weet dat je heel veel aan zou kunnen. maar kun je ook nog terug in de oude posities? Kun je dat nog aan? En kun je dan ook daadwerkelijk doen wat men van je mag verwachten? Hm. Want je hebt natuurlijk een taak. Je hebt ook, ook een verplichting als je ergens je eigen aan verbindt. Ja, en, bijvoorbeeld en, voorzitter bent van een woningbouwvereniging. Dat is natuurlijk ja. wel een heel belangrijke, belangrijke functie. En, en, en ja, de twijfel die er altijd is, is denk ik wel heel erg lastig. Vooral als je niet de kans krijgt om je daarvoor te bewijzen. Dat is... Ja. Iets um, um, wat wel heel erg confronterend is. Want, uh, tenslotte Ben, um, heb je jezelf ah. ook wel eens overschat in je, in je mogelijkheden? Uh, ja, maar dan was het met name fysiek. Dat ik dacht van ik kan wel twee kilometer lopen en dat maar dat 500 meter was het afgelopen. Net zoals op die fiets, ja. ja, ja. ja. ja. Maar ja, ik werd ook gekoppeld uh, als de voorzitter van, van die bijzondere boningbouwvereniging. Die uh, ooit uh, van een particulier 864 woningen van RSP gekocht had. had je dat aangekund weer opnieuw, dat voorzitterschap? Ja. Je bent er niet geworden ja. uiteindelijk, maar en dat, nee. dat weet je voor jezelf zeker? Dat weet ik zeker. Ja. Hoe is het nu met uh, je, Ben? Wat? Hoe is het nu met je? Goed, een uh, AOE, een uh, pensioentje. En word uh, je ook uh, op, op waarde uh, geschat door de mensen om je heen? Uh, ja. Ik heb net een uh, lidmaatschap van een uh, bestuur van een centrum achter de rug. Mm -hmm. Dat komt ook voor twee jaar. Maar dat ging ook perfect. Ja, dus wat dat betreft, uh, uh, word je weer meer serieus uh, genomen? Ja, ik ga volgende week uh, naar de vrijwilligerscentrale hier in Amsterdam. En uh, dus kijken of ze nog iets voor me hebben. Ja, heel goed. Ben Daan, dankjewel voor het bellen. En een nacht nog. Goeienacht. Uh, meneer Driessen, goeienacht. Goeienacht. Oh, dag, dag meneer Driesen. Wat zou u willen vragen aan mijn gast, aan Henk uh, Ja, ik heb zoveel te vragen, maar... de herinneringen, die, uh, die zijn weg. Ja. U heeft een, een hersenbloeding gehad? Ja, op drie plaatsen. Ik, uh, ze hebben me van mijn fiets afgereden. Een of andere onverlaat. Ja. En uh, ik ben, ja... Ze zeggen dat ze me met een helikopter... naar Dijkzicht in Rotterdam hebben gebracht. Mm -hmm. Daar weet ik allemaal niks van. Nee. Uh, van Dijkzicht... Uh, daar heb ik een week in coma gelegen. Toen ben ik naar Goeds gebracht. Nou, dat is een, echt een horrorverhaal geworden. Het is nou ongeveer een jaar geleden. Het is 26... Uh, 11... Uh, 2011 uh, is het gebeurd. Mm -hmm. En... Uh, nou, ik was drietalig. Ik ken momenteel amper uh, mijn eigen taal. Uh, al die uh, verhalen die ik uh, vanavond heb gehoord, ja, daar heb ik allemaal een relatie mee. U herkent daar uh, veel van. Nou, ik ben blind aan één oog. Uh, ik heb hersen, uh, littekenweefsel in mijn kop zitten. Het heeft behoorlijk gebloeid. Ik ben behandeld door dokter Sips in Goes. Ja. Daar kom ik geen stap mee verder. Ik, heb, uh, ik had eigenlijk naar Revant gemoeten. Maar de wat had, je, had u gemoeten? Uh, Revant, dat is een uh, revalidatiecentrum. Okay. Maar mijn verzekeringsmaatschappij die vond dat niet nodig. Hm? Die vergoedt dat niet, de FBTO. Ja. Dus en, u zegt, uh, ik kom niet verder met mijn behandeling, ik kom niet verder met mijn dokter... en ik kom niet verder met mijn revalidatie, omdat de nee. verzekering het niet vergoedt. Uh, dit is, moet een verhaal zijn dat je vaker hoort, Henk Boor. Ja, verzekeringen, daar horen natuurlijk wel meer, meer problemen mee die, die daar zijn. Uh, ja, gelukkig zijn is het zo dat, dat gemeentes ook nog wel aardig wat kunnen... als het nee, om, de om de huisaanpassingen nee. gaan um, Maar ja, het, het blijft een groot probleem om bij iedereen de juiste aansluiting te krijgen. En het pakket van, van eisen is het vaak, hè, die die je graag zou willen om... Weer verder te kunnen gaan met het, met het leven. in plaats van alleen maar bezig zijn met het overleven. Ja, maar wat, wat zou een uh, uh, meneer zoals meneer Driesen nu kunnen doen? Hij is niet tevreden met zijn arts, hij is niet tevreden met zijn verzekering. omdat hij... Uh, uh, Ik ken de... mijn eigen nog ineens. Wat zegt u? Ik ken mijn eigen nog ineens. Ik loop met blaadjes uh, op, op zak. Wie ik nou eigenlijk ben. Ik vergeet mijn, mijn eigen naam zelfs. Mijn geboortedatum. Ja. Ik moest net mijn telefoonnummer. Heb ik ook ergens opgeschreven. Want ik leef gewoon via blaadjes. Ja, dus meneer Driesen leeft via blaadjes. Zoals hij het uitdrukt. En tegelijkertijd wil hij die, wil die verder met zijn behandeling. Maar komt hij niet verder. Omdat, nou ja, het klikt kennelijk niet met zijn arts. En die betaalt niet. Is er dan nog iets wat, wat, hij, wat hij kan doen? Kan hij zich ook tot jullie wenden? Hij kan zich altijd tot ons wenden. Dan zullen we hem ook, ook daarop beantwoorden. Zover als dat we dat ook kunnen. Met onze kennis die we in huis hebben. En anders kunnen we hem altijd met anderen. Er zijn in Nederland ook hersenletselteams. De coördinatoren daarvan. Dus een, een heel breed netwerk van mensen met, met de juiste kennis. Wellicht kunnen we ook hier samen weer iets in betekenen. Zonder daar ook daadwerkelijk um, direct... Een, een, een positief antwoord hierin te hebben. Nee, dat, dus dat, wil ik dat kun je, je ook niet garanderen. Zijn. Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed. Want eh, jij zit eigenlijk opnieuw samen, staan we sterker. Meneer Dries, tenslotte, heeft u al contact gezocht met lotgenoten, met mensen die in dezelfde situatie of in een vergelijkbare situatie als die van u verkeren? Nee, nee. Ik zit eigenlijk helemaal uh, momenteel in een isolement. Uh, dus ik uh, ben woonachtig in een dorpje, heel klein. Ja. Ik zie het er nog hetzelfde uit. Uh, er is niets aan me te zien. Maar de, de, de, de, de klachten... Ja. Die hou ik maar voor mijn eigen, want niemand begrijpt dit. Nee, nou, des te belangrijker misschien om contact te zoeken... met mensen die uh, weten wat u uh, doormaakt. Uh, ik ga nog één keer het, uh, het uh, mailadres geven. info @nah stichtingnl of nah-info.nl uh, meneer Driessen, ik wens u veel sterkte. Ja, bedankt. bedankt. Een, dank voor het bellen. Oké. Okay. Dag meneer Driessen. Dag. Luc, goeienacht. Goedenavond. Dag Luc. Wat Hallo. kunnen we voor je doen? Ja, ik um, uh, luister wel vaker naar de uh, uitzendingen op Radio 1. En uh, nou, nu ineens was, um, uh, ging het over NAA. En ik ben um, ja, zelf net uh, twee jaar geleden eigenlijk uh, ziek geworden met een uh, heel onbekende ziekte. Mm -hmm. En die ziekte, de, de afkorting heet ADEM. En dat staat voor Acute Disseminate lightness. Kun je die uh, afkorting nog één keer noemen? De afkorting is uh, ADEM met hoofdletters en handjes ertussen. ADEM, wat voor ziekte is dat? Ja, het is een auto-immuunziekte. En um, uh, je krijgt er daardoor ontstekingen in je kleine huis, naar huis, stam en ruggenberg, zeg maar. Om een heel lang verhaal kort te maken, want het begint eigenlijk uh, met een soort witte stofziekte. Mm -hmm. uh, ja, als je een soort van infectie of een virus hebt, die dan uh, ja, je auto-immuunsysteem uh, gaat aan het werk en die valt het virus aan. En uh, als het en in principe het probleem opgelost is, dan... Uh, hoort het auto-immuunsysteem normaal gesproken op te houden, maar die gaat dan gewoon door mm -hmm. en die valt je eigen lichaam aan. In, in mijn geval dus um, voornamelijk de witte stof van de zenuwbanen en uh, ja, daardoor ontstekingen gekregen in uh, kleine hersen, hersenstam en ja. uh, Nee, Henk, daardoor... ken je deze ziekte? Ik ken deze ziekte. Hij is ook um, um, veel te benoemen onder de MS. Veel mensen met MS hebben ook daarbij... Adem. Oké, okay. ja, ja. ja, dus dat is dus, dus een ziekte die met elkaar... Uh, MS en Adem zijn met elkaar verwant. Die zijn met elkaar verwant. Ja, ja. het ja. ja, is een soort familie van elkaar. Ja. En, en Luc, wat betekent dit voor jou dagelijks functioneren? Nou ja, ik uh, ben nu zeg maar 27. En uh, op het moment dat ik het kreeg was ik 25. En toen ja. was ik... Uh, ja, als je het hebt over die, die breuk zeg maar... in je, in je leven en wat dat doet zeg maar... dat het verschil maakt van NHA. Ja. En eh... Uh, ja, ik was 25 en ik was aan het afstuderen met mijn studie en ik was, en ik was drummer en uh, ik werkte in de kroeg. En uh, ja, toen ineens was ik ziek en het ging allemaal heel snel en het En uh, ja, door een heel lang verhaal kort te maken en onduidelijkheid bij de huisarts die dacht dat het een zou gaan was, ben ik dus uh, uiteindelijk wel in het ziekenhuis beland net dat tijd, waardoor uh, ik juist een be behandeling heb kunnen krijgen, waardoor het niet helemaal uit de hand is gelopen dat ik nu... Uh, uh, gelukkig ook werk aan lopen. En uh, dat hele traject, dat, is, ben, dat ik ben doorlopen met uitvalsverschijnselen en, ja. en niks meer kunnen zien en noem maar op. En praten en reuk en geur en alles, noem maar op. En dat is allemaal wel weer teruggekomen? Dat is, uh, uh, de meest functionele dingen zijn allemaal teruggekomen. ja. En dat heb ik uh, allemaal, uh, uh, dat is allemaal teruggekomen in het revalidatiecentrum met Hoezijn. Ja. Dat is een NSGD. Daar heb ik een half jaar intern in gezeten toen. Uh, naar, acht weken in het ziekenhuis gelegen te hebben. Ja. Maar ja, ik heb nu gewoon dus heel veel NAH-klachten over. En ik uh, kan wel gewoon lopen en uh, ja, dat gaat allemaal wel prima of zo. Maar net wat je zegt, als er iets van een prikkel of zo aanwezig is, dan gaat het mis. En dan, dan kan ik niet veel verder dan de 150 meter lopen of ergens uh, in een openbare omgeving zijn. Of, nee, ik kan me of... voorstellen, je bent 27, zeg je, dus je bent een, een jonge man. Uh, mensen verwachten ja. uh, meer van je dan je waar kunt maken. Ja, en uh, dat verwachtingspatroon wat iedereen van mij vroeg had, is er natuurlijk... Ja, ik was een hele jonge man en ik deed alles tegelijk en ik, ik kon ook veel. En, ja, ja drummen in de kroeg, dat is echt het, het leven van een, van een twintiger natuurlijk. Ja, precies. En ja, nu kan ik gewoon echt bijna niks meer. Gewoon in principe, ik probeer gewoon uh, dagen... Mijn week ziet eruit van een paar dagen in de week naar het revalidatiecentrum en... Uh, nou, daar ben ik echt gewoon goed kapot van. En daarvoor moet ik de rest van de week een beetje herstellen. En uh, ja, dan hoop ik dat ik in het weekend uh, wat vrienden kan zien of zo. Zijn die ja, vrienden dat... wel gebleven, Luc? Ja, ik heb gelukkig heel veel, een aantal hele goede vrienden. En uh, die hebben er sowieso heel veel voor mij betekend. En wat die andere man in de uitzending eerder ook al zei: van uh, zijn eerste kanttekening was dat zijn partner voor hem uh, zo belangrijk was. Ja. Nou, dat was voor mij echt extreem het geval ook. Want... Ja. Ja dat, was, ja, dat is wel van zo'n groot belang, maar oké. Okay. Maar mijn punt eigenlijk voor de uitzending was eigenlijk meer een beetje van, ja, nou kom ik zeg maar aan bij uh, instanties en zo waar ik dus ook nog nooit geweest ben. Ja. En over, uh, oh ja, wat, ik wil, eigenlijk wil, wil ik wel zoveel zeggen van, ja... Ja, Luc, we, we hebben nog een minuut, dus uh, maak je punt snel. Ja, mijn punt is gewoon dat, dat, dat ik er gewoon echt niet uitkom met al die instanties en zo. Ik moet bij de gemeente zijn, dit en dat en dit. En bij de mensen zijn de verzekering. En het, het, sluit, het, het gaat zo slecht allemaal. Dat iemand in mijn situatie kan dat echt nooit, nooit bolwerken. Nee, en wie kan tenslotte uh, Luc helpen, Henk Bor? Um, ja. Eén website kan ik hier nu voor adviseren. Ook bij hem actief in de omgeving, weet ik. NAH.nl nah.nl. Ja. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met ambulante ondersteuning. Zij komen thuis en zij gaan als een coach meekijken, meewerken en um, kijken welke mogelijkheden er zijn. En daar zetten zij zich erg goed voor in. En kunnen jou dus, Luc, helpen in dat doolhof van instanties? Nee, En.nl. Nee, ah. en en Geen maatschappelijke heeft... werken kan daar nou ook niet aan te pas komen. Dat ziet allemaal niet op. Nee, maar dat misschien, allemaal... dat, misschien de mensen van deze website dat zie je wel kunnen helpen. Luc, www.nah. Ik moet het gesprek afbreken, Luc, want het zit er bijna op. Dank voor het bellen en ik wens je nog een goede nacht. Nou, natuurlijk, want daar zijn we voor om te bespreken wat er leeft in de maatschappij. Dankjewel, je Luc. Het is inderdaad bijna twee uur. Ik bedank u voor het luisteren, twitteren, mailen en bellen. Henk Bor, oprichter van de stichting Niet Aangeboren hersenlet, Ik bedank jou enorm voor je komst. En uh, uh, alle succes wens ik je met het uh, werk uh, van, van jouw stichting. Morgen is Casa Luna er opnieuw. Dan met uh, Frank Dumas. Hij ontvangt dan Lucia van Geuns. Zij is uh, energie-expert bij instituut Klingendaal. En zij komt vertellen waarom het boren naar schaliegas in opkomst is. En welke gevolgen dat kan hebben voor het milieu en voor de geopolitieke verhoudingen. Morgen in Casa Luna. Zo dadelijk klinkt de nacht anders op deze zender op Radio 1. dankzij Roel Groeners. Ik wens u daar heel veel plezier bij. En wat ons betreft heel graag. tot.